Ismaël De Bruin met het NOS-Journaal. Het Israëlische leger zegt dat het onderzoekt of Hamas kopstuk Mohammed Dijf vannacht is gedood bij de Israëlische luchtaanval op de stad Ghaniounis in het zuiden van Gaza. Dijf zou opdracht hebben gegeven voor de aanval op Israël op 7 oktober. Bij de aanval op Gaunis vannacht zijn vele tientallen Palestijnen omgekomen en gewond geraakt. Volgens het leger hadden Dijf en een andere Hamas-leider zich verscholen tussen burgers op die plek. Maar volgens Hamas waren daar helemaal geen kopstukken van Hamas aanwezig. Beweringen van Israël en Hamas kunnen niet onafhankelijk worden bevestigd. Reddingswerkers in Nepal zijn nog steeds op zoek naar twee bussen met daarin meer dan 50 mensen. De bussen verdwenen gisteren na een aardverschuiving in een rivier. Wel is het lichaam van een man aangetroffen op ongeveer 50 kilometer van de plek waar de bussen in de rivier storten. Vanwege de vondst breiden de reddingswerkers hun zoekgebied verder uit. De zoektocht verliep eerst moeizaam doordat wegen onbegaanbaar zijn naar de aardverschuiving. Door de zware regen van de afgelopen dagen stroomde het water in de rivier erg snel. Het dak van een zwembad op een vakantiepark in Baarlo is gisteravond ingestort. Op dat moment was het bad gesloten, niemand raakte gewond. Het subtropisch zwembad ligt op vakantiepark De Berkt, dat eigendom is van vastgoedondernemer Peter Gillis. Het is nog onduidelijk waardoor het dak instortte. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er geen hulpdiensten zijn ingeschakeld en dat de gemeente het niet op de hoogte is gesteld. Om alle twijfel over de waterkwaliteit van de scène weg te nemen... heeft de Franse minister van Sport een duik genomen in het water. Tijdens de Olympische Spelen is de scène het strijdtoneel van de triatleten en de open Ondanks een grote zuiveringsoperatie bleef de scène lang te vies om in te zwemmen. Dan het weer. Het is op veel plaatsen bewolkt en regenachtig. In de loop van deze middag wordt het droger. Behalve in het noorden. Het is 16 tot 19 graden. Ook morgen in het noorden nog wat regen. Op andere plekken geregeld zon. En dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. The dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de Ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 Noord richting Zaanstad. Voor Zeeburg is de vertraging een kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de AWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Zandvoort op zaterdag. Life you can shout out all you want to uh, uh, Cause there ain't no sin and folks all getting loud If uh, you take the chance and do it then uh, there ain't no one who's gonna put you down uh, Cause we're the party people now Oh! Aan het begin van het derde uur van dit programma hoorde je Michael Jackson en Off The Wall. Wij zijn er nog een uur lang, Thomas. Vind je het een beetje gezellig vandaag? Hartstikke, Hartstikke gezellig. een beetje? Ja hoor. Ja. Vanmorgen. En ja, Rob, ja? Het, ja? Wordt, het wordt een beetje donker. Of het, het begint een beetje donker te worden. Wel hè? Dus regenbandjes zometeen oh, voor horen. Ja, dat denk ik, ik ook. Nou, dat gaan we zomaar even vragen Ja, zometeen kwart over vier de reguliere pitstop. Ja. En dat betekent ook dat we het dan even gaan hebben over de Formule 1 onder meer. Volgende week gaan we weer racen. Waar gaan we heen? Ja, Hongarije toch? Ja? Ja, volgens mij En wel. hebben we dan daar naar België en dan een zomerstop? Hmm, dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Volgens Ga jij vertellen wat er uh, voor de rest nou ja, komt, goed. dan we schoek gaan, ik het even op. We gaan dus om kwart over vier zometeen bellen met uh, Rendel Lawson. Die is en live op het circuit bij de Summer Trophy vanwege de ITC. En um, we hebben zometeen om uh, half vijf, rond half vijf... want het duurt altijd lang met Rendel aan de telefoon... Uh, het dier van de week, namelijk Hector, een kater. Hector, Hector, wat een naam zeg. En ik heb nog een berichtje over uh, het een en ander uh, wat vorig jaar is gebeurd in mei. En wat is er vorig jaar gebeurd in mei? Ja, dat, uh, ik zou zeggen blijf luisteren. Ja, zeker, gaan we doen. <laughs> nou, ik heb de agenda van de Formule 1 er even bijgepakt. Je ja, had het helemaal goed hoor. Ja. Nou, Hongarije. Uh, en dan Daarom. zijn wij denk ik weer de eerste. We nog, gaan we nog uh, inderdaad uh, één keer uh, naar uh, België... En dan is er even een paar weken rust. En dan zijn dan wij de, de een eerste. Dan hebben groot en dan is uh, Zandvoort weer de eerste. Ja, lekker. Zandvoort altijd op nummer 1. Zeker, één, zo is het. <laughs> en dan gaan we weer racen vanuit uh, Zandvoort. Ja. Nou, ik heb even een raar ding uh, op mijn scherm, maar goed. <laughs> dit gaat wel weer goed. Heb jij die Donald Trump voor je? Uh, nee. nee, nee, nee. <laughs> ik heb uh, de hoes van uh, Queen of My Castle, uh, heb ik uh, voor okay. me. Oké. Nou, van je... uh, Criss Cross Amsterdam. de single van de Wendel Project, onder andere genomen door Chris Cross Amsterdam. Je hoorde de single Queen of My Castle, in plaats van King of My Castle dus. We hebben de zin in lekkere muziek zo op de zaterdagmiddag op de Zoonvoorts Radio. Hier is Anderson Park en Skate. Ja, het leuke is, we belden net Rendel Oossen, awesome, maar die heeft een druk met de prijsuitreiking op dit moment op circuit. Dus we komen straks bij Rendel terug. Didn't stay on our side, lapped in luxury. nou met jou heen, Thomas, als je dit eh, niks vindt. Ja, Zandvoort. Nou, dit is Nederlands in ieder geval. Kajak ja. en uh, de ruthless Queen. Geweldige muziek, zo op een uh, zaterdagmiddag. Normaal gesproken hadden we nu uh, midden in de Pit Report gezeten, want uh, als je met Rendel uh, begint uh, te praten, dan ben je nog lang niet uitgepraat. Ja, hij is wel bezig met zijn Pit Report, alleen niet bij ons. Nee, hij uh, doet hem uh, live op het circuit <laughs> op dit moment, waarschijnlijk. Ja. Ja. Op het uh, podium de prijs uitreiken, en dat hoort er ook bij bij de Summer Trophy Waar hij uh, mede-organisator van is met zijn ITCC. Klopt straks uh, daar meer over, maar we gaan eerst het beest doen. Ja Rob, ik ben Hector. Hector? Hector. Oké. Okay. Hector is een uh, angstige kater die uh, weggevangen is op straat. omdat ik, ik ik lees even voor alsof ik Hector ben hè Rob. Omdat ik al een flinke tijd ongekastreerd en vermagend rondliep. Ik uh. <laughs> <laughs> denk wel zie je de beroerd uit, maar... Uh... Ik sterk al aardig aan hier in de opvang en ben er dan ook klaar voor. Sorry, sorry, ik begin even opnieuw. Ja, begin maar opnieuw. Ik sterk al aardig aan hier in de opvang en ben ook al uh, klaar om uh, voor om mijn taken als muizenvanger weer op te pakken. Een uh, huiskater ben ik namelijk duidelijk niet. En ik hou veel meer van de vrijheid buiten dan de schootkat uithangen binnen. Nou ja, mocht u nou een uh, ruime plaats hebben waar uh, ik lekker mijn gang kan gaan... en warm binnen kan slapen, eten en schuilen... ga dan even langs uh, bij het Kennemerland in de Keesomstraat 5. Of uh, stuur even, uh, bel ze op. Zeker altijd bereikbaar. Ja. Dus, uh, of gewoon inderdaad uh, uh, langs gaan... Uh... Moet je, nog, moet, je nog ja, ja. moet je nog een afspraak maken om uh, langs uh, te komen? Of uh, kan je, kan je, kan je zo binnenlopen? Ik verslik me even. Ja, dat begrijp ik. Um. <laughs> Nou ja, in principe willen ze wel dat je even contact opneemt met het dierenhuis. Tot tevoren. Ja, een mailtje sturen kan op dierenthuis.kennemerland.dierenbescherming.nl of kijk even op ikzoekbaas.dierenbescherming.nl. Kijk, Hector en de andere leuke dieren die zitten op uh, jou te wachten. Dus uh, vergeet het. Uh, wat is dit nou weer? Vergeet het uh, dierenthuis uh, niet. We doen wel even, uh, even opnieuw die plaats. Want uh, hier is Pedro. Attentamente i monumenti la classica straniera con un'aria strana che ci stanca tutta la città a un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino sembrava prima vista tanto per benino si apre a far guida per la città Pedro Pedro Hit van dit moment. Je hoorde de single van Steril, uiteraard naar het origineel van de single uit de jaren 70. TFM Race Radio, Pit Report. En dan is het kwart over vier geweest en dan komen we terecht aan hè, met de originele Pit Report. En daarvoor gaan we niet naar Beverwijk, nee, we blijven lekker in Zandvoort. Want uh, Rendel, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent uh, op het circuit, we hoorden je net al een paar keer, maar voor de mensen die speciaal uh, voor de Pit Report inschakelen. Ja. Ja, ik heb jou vanmorgen niet uh, kunnen volgen op de A9, want daar zat je ook helemaal niet, waarschijnlijk. Nee, helemaal niet. Nee, ik, ik zit al een paar dagen hier in het. Uh, hoe moet ik zeggen, in het. Uh, circuit. in de Duinen. Kijk, dus kijk, kijk. Ik ben er druk bezig. Kijk, kijk, kijk, kijk. En uh, verblijf je ook hier uh, in Zandvoort? Wat zeg jij? Verblijf je ook hier? Ja, ik zit in het ene hotel Oh, oké. Okay. Met uitzicht ja. op de baan of uh, dat met net iets? Nee, nee, ze zouden mijn zich beloofd, maar ik zit ergens... Uh, ik, weet, weet, weet, weet, ik zit op een parkeerterrein uit nou, te kijken, dat schiet helemaal niet op. Oh ja, dat is uh, bij, uh, bij, bij het stookhoek uh, daar. Ja, uh. ja. ja, is, ja. Dus, uh, <laughs> dat, uh, die plek nee. ken ik ook uh, da daar nog. Nee, maar je ligt al 2000 euro hier dus, en uh, uiteindelijk uh, heb je zoiets wat bedoel ik hier. <laughs> ja, <laughs> ja, toch? Ja, nee, nou, ja, zo is het. Maar uh, ja, ja, ja. Je, je bleef nu al een uh, mooi weekend uh, dan op het buiten het weer dan, maar het gaat uh, wel uh, beter worden. Net uh, was je net even prijs aan het uh, uitreiken. We waren even prijs aan het uitreiken van de wedstrijden. Uh, op de van de, de, wat het ogenblik. We zouden het eigenlijk doen, we het allemaal gelijk naar de wedstrijden. Omdat het zo slecht was. Het podium ergens op het paddock stond. Ze hadden een prachtig podium gebouwd door zo'n kiesantwoord. Maar jongens, we hebben het pak uit de hemel, Dan ga je die, die rijden niet opzetten. Dus we hebben net in een tent we hebben het even kunnen doen. Uh, gewoon de prijs voor de, de, de vier wedstrijden, zeg maar. Die er nu ongeveer gedaan zijn. En daar zijn de mensen altijd wel helemaal blij mee. Het is helemaal geweldig. Ja, zeker. Het ja. Ja, is een mooi feest. En er wordt er ook uh, wel een drankje bij genomen. Nou, nog niet. Maar oh, nog we niet. Doen. Oh, ja, <laughs> ja, oké. Okay, want morgen moet reizen. ook iedereen weer fit zijn natuurlijk. Uh. Ja, iedereen moet weer fit zijn. Ja, ja, ja. Nou ja, uh, nee, ja je kan altijd nog naar, naar de Mickey's, uh, Mickey's gaan ook. Maar dat is wel een beetje veranderd, hè, die Mickey's. Ja, totaal. Ja, de mensen die vroeger bij Trace, toen was dat Trace dan toch, Trace Huis was Ja, to, Ton en Trace? En... Ja. ja, bij Ton en Trace kwamen. Dat was een hele cozy, gezellige bar. waar de mooiste dames achter de bar stonden. We dat zeker, dat weten. Zeker, ja, zeker weten. Zeker weten. Zeker weten, dat waren echt de mooiste dames die hier zaten. Ja, Trace, gewoon heel simpel. Ja, gewoon uh, prachtig, maar ook uh, prachtige uh, vroeger. Uh, mickeys. Uh, gewoon zelfs wereldwijd bekend natuurlijk. Ja, tegenwoordig zijn nieuwe mickeys. Allemaal wat moderner, allemaal iets anders. Er komt ook wel weer gezelligheid in, maar net even, wat hebben je zoveel tijd even nodig. Ja, dat, dat, nodig. dat zeker. Dat heeft uh, nog wel eventjes een upgrade nodig, ja. uh, om het zo ja, te zeggen. Ja, ja, ja. ja. Maar deze is natuurlijk ook een prachtig gebouw naastgebouwd. Dat nieuwe pitcomplex is echt fantastisch, hè? Ja, ja dat, dat ziet er mooi uit. uit. En uh, ik sta nu eventjes uit de tent te kijken... Naar het gebeuren achter de hoofd binnen. Ja, jongens, daar wordt een uh, gebouw neergezet. Dat gaat helemaal nergens over. Oké, okay, en uh, waar gaat het uh, voor dienen, weet je dat? Uh, voor de Formule 1, voor denk ik mensen die te veel geld betaald hebben. Oh, oké, oké. oké. Nou, nou zijn, zijn die kaartjes, en het is ook een mooie, mooie moet bij te zijn, en het kost ook allemaal veel om het uh, op te bouwen ja, en dergelijke. Ja. Maar die kaartjes ja, maar denk... zijn uh, zelfs uh, voor de vrijdag... Uh, zijn ze toch wel behoorlijk aan de prijs... als je even uh, langs de baan uh, wil zitten op, de, ja, op een van de denk, tribunes. Ja, maar ik denk als je in dat uh, pitgebouw uh, pit daar moet gaan zitten... wat daar zit, uh, als jullie aan het bouwen zijn... dat je met uh, 1000 euro niet gekomen hoor. Dus we uh, zijn uh, echt voor de dure jongens allemaal. Ja, dat, uh, de, prima als je het ervoor uit wil geven. Maar aan de andere kant... Ik, ik sta iedere keer weer verbaasd... dat hier gebouwd wordt voor zo'n Grand Prix. Het gaat echt helemaal nergens over. Hè? Ja, ja. Ongelooflijk hè? Dat, het, uh, dat het kan. Uh, ja. zeg maar. en ik hoorde zelfs, ik weet het niet waar, maar ik hoorde dat ze een of andere brug over het circuit gaan bouwen. En voor die tips dat ze van de ene kant van het circuit naar het andere circuit kan komen. Nou, dat was helemaal gek, huis. Oké, uh, oké. Okay, okay. Ja, bruggen bouwen kunnen ze heel erg uh, goed uh, hier in Stalford. Want uh, ja, normaal gesproken over de Valenneberg eentje: hè? Van, uh, van, uh, dat je vanaf het station uh, kwam. Ja. Maar die uh, looproute hebben ze wel uh, omgegooid, en nu uh, over de boulevard. Maar oh, toch, toch heb je nog die loopbrug ook bij Verspijksstraat. de staat. Volgens ja. mij wel. Ja. ja, waar ik meestal verbaasd van sta, toen de Campri naar Nederland kwam... en ik dacht van, nou ah, jongens, dat gaat wel een puinhoop worden. Hoe snel en hoe makkelijk eigenlijk iedereen weg is. Ja. Daar sta ik iedere keer weer helemaal verbaasd van. En uh, gewoon die Camprizen en in het uh, drie uurtjes later is er nog nooit wat geweest is. Ja, maar het ja, schijnt, schijnt dus echt als, uh, dat die fietsen en dergelijke... Dat het, ja. dat het gewoon echt uh, werkt. Ja, nou, dat is helemaal top. Dat is helemaal geweldig. Dat het uh, gewoon uh, op die manier zo gaat. En, uh, dus ja, daar kan ik um, echt wel uh, mega, mega, mega van genieten. Ik kijk nu even moet even een biertje in mijn handen geraakt. Vind je ook niet erg, hè? Nee hoor, nee, ga je gewoon. Daar, daar hadden we het net over natuurlijk. biertje hoort erbij. Lekker? Ja, een erbij. ja, lekker. Ja, is goed. Hij denkt <laughs> altijd goed. <laughs> Rindel, hoor, ja, ja, bij jou is het feest. en uh, Op andere plekken is het feest. We hebben ook een uh, Miss Universe die uit Zandvoort komt. Daar zijn we ook heel erg uh, trots op. Maar uh, iemand die uh, minder trots op zichzelf kan zijn... is uh, Perez. Hoezo? Nou, daar gaat, hoe het, gaat. daar gaat het niet zo... Hij uh, gaat niet meer als de brandweer, uh, <laughs> zeg maar. Nee, nee, nee. En, ah, ja, de geruchten en... gaan dat hij misschien... na de zomerstop uh, stoeltje kan inleveren. Nou, laten we het zo zeggen. Uh, het gaat mij niet verbazen als het gaat gebeuren, want... Ja, hij gaat echt heel slecht. En uh, het gaat gewoon niet goed met die jongen. En het, li en het lijkt ook gewoon voor de één keer... een knop die in het hoofdje geknapt is... dat het gelijk helemaal klaar is geworden. En, uh, dus ja, en, uh, wordt het er wordt natuurlijk graag gerucht natuurlijk. Hij wordt eruit ge gezet. Dan gaat uh, Ricciardo naar Red Bull. En dan zou Lawson... Zou dan uh, hebben wij uh, Alvertalië erin gaan. of weet dat tegenwoordig allemaal? Dat zal wel wat zijn, ja. Ja, aan ja, de uh, ene kant zeg ik... Ik geloof er geen bars van. Ik geloof er geen barst van. Ik denk dat Perez gewoon, ook na de zomerstop gewoon nog in die Red Bull zit. Dat denk en ik dat, ook. Uh, en dat ze gewoon doorgaan en uh, geruchten zijn, allemaal geruchten. Vergeet niet hè, dat mannetje neemt heel veel geld mee hè, uit Mexico. Hè? Er zitten heel veel mensen met heel veel zintjes, En dat neemt hij allemaal mee. Ja, die gaat echt niet, maar ook echt niet uh, daar in één keer zomaar weg. Nee, nee dat, dat denk ik ook niet. Nee, je zei al, hij neemt ook een hele hoop geld mee. Dus... Uh... Ja, hij betaalt een heel groot gedeelte van Max's salaris. Dus ja, ik zou een schipboer zijn. Zou ik ook zeggen, laat me zitten. <laughs> ja, maar ja, het is hetzelfde. Eind vorig seizoen hebben ze ook gezegd ja. dat ze uh, uh, met Pires zouden stoppen. En toch heeft hij het voor twee jaar verlengd. Dus dat is... Ja, nee, daarom. Dus uh, het is... Uh, nou, wat ik al eerder wou zeggen. Uh, het is natuurlijk wel gewoon... Uh, nog steeds WC-papier, een contract in de Formule 1. Het blijft WC-papier. Ja. Maar uh, nou, ik geloof echt niet... Echt niet dat hij... Uh, dat PRS het geld ruim. Nee, maar je ziet wel een beetje aan PRS als, als je de tv-beelden ziet en dergelijke, bij interviews en dergelijke. Het lijkt net alsof hij dat kopje heeft laten hangen. Ja, hij is nu. er wel een beetje klaar nee, mee. Er, dat idee heb ik wel. Ja. Een beetje ja. klaar mee, uitstraling. En ook ja. uh, omdat hij altijd gezegd heeft van uh, ik ga dit jaar echt vechten om het kampioenschap met uh, Max uh, Verstappen. Nou, daar ja, zit hij ietsje, ietsje naast, uh, zeg maar. Ja, ja. Dus maar Hij gaat het <laughs> natuurlijk echt niet goed, nu. Wat, wat staat die 7 in het kampioenschap op 6? Helemaal ja, 6 <laughs> geloof ik. Ja. Zesde? Uh, jongens, uh, niet oké. Okay. En dat is niet eens zo erg, hè. Maar uh, hij zorgt natuurlijk op die manier ook wel voor... dat hij uh, eigenlijk Red Bull niet die constructeurspunten binnenhaalt. Daar nou, staan ze wel lekker voor, maar dat is dankzij Max. Maar uh, je ziet het al, uh, op het McLaren... Uh, komt toch wel heel erg dichtbij. Maar ook Mercedes, die uiteindelijk dan toch gewoon een zilverstoom wint... met Lewis Hamilton, uh, zit er ook gewoon bovenop. Dus kunnen ze kunnen zich niet gaan verhoorloven om op te verzwakken. Want uh, Max, dat hij wereldkampioen wordt, dat geloof ik wel... Maar die constructeurstitel is voor Red Bull veel en veel belangrijker. En uh, ja, als die PS maar geen puntjes blijft halen... Ja, Max is goed, maar dat kan hij ook niet bijhouden. Hij staat op plek dus... 6, 137 punten achter Max. Ja, ja, uh, ja, nou, ja. niet goed. <laughs> nee. Zeker niet goed. Maar... Niet goed. Maar denk, niet goed. Denk, je, denk je nou echt dat als ze uh, die wissel uh, zouden doen... dat het niet uh, Liam Lawson wordt die uh, in de Red Bull uh, mag... Ik weet het niet of dat heel slim is, want wat je wel ook weer doet, en dat, is natuurlijk, dat weet Red Bull ook wel, dat gaat het dan niet goed, uh, rijdt hij nog slechter als uh, PS, is natuurlijk einde carrière voor zijn jongen. Maar uh, die wordt gelijk helemaal afgebrand natuurlijk, ja. en uh, die wordt wel gelijk in het uh, diepe gegooid, en vergeet je niet, hij wordt wel gelijk naast uiteindelijk natuurlijk Max Verstappen uh, gezet. Ja. En dan is het wel ja. dat je zegt, nou het gaat het niet worden. Er hè? zijn wel meer mensen gesneuveld zo. Ja, ja dat ja, die manier zijn er wel meer <laughs> mensen gestuiveld. Dus de albonnetjes ja. en dergelijke, ja. ja. Wil je dat wel? Ik denk dat je dat niet wil. En uh, zeker als Red Bull Junior programma wil je dat niet. Nee. En uh, dus, e e als ik eerlijk moet wezen... Uh, als je de, kijk, wat het eerst nu moet gebeuren... Er moet verschrikkelijk veel rust in de tent komen bij, uh, de rust in de tent komen bij Red Bull. Uh, het is veel te lang al veel te onrustig. Uh, als je dat dan doet, denk ik dat het uiteindelijk wel goed gaat komen. Maar op een of andere manier... Peres zit even in de flow. Ja, uh, nou, zeg maar... Uh, de Grand Canyon in even down the, down the hill. Klaar. Ja, nou ja, twee races even er tegenaan. En dan... Uh... Dan is iedereen het weer vergeten. Als het ja, het tweede je tweede wordt of vergeten. derde. Ja, we gaan het allemaal voorzelf voorzien. Al dus zeker weten. Nou, een ja. uh, ander dingetje. Helmoet uh, Marco die, uh, zit al te denken over uh, de tijd dat Max Stappen uit de Formule 1 helemaal uh, weggaat. Uh, zeg maar. Dat is toch nou. ook een heel apart verhaal dat hij daar nu al mee bezig is. Ja, ja uh, ik heb geen idee. Je wordt een mannetje die ook niet een beetje oud. <lacht> ik weet het niet. <lacht> ja, ja, dat zou het <lacht> ook kunnen zijn. Ja, dat dat, dat hij denkt: kijk. van uh, Wanneer mag ik zelf uh, stoppen? Ja, als Max eruit gaat, uh, waarschijnlijk. Of, uh... ja, ja, ik, ik, ik heb uh, zelf zoiets van: uh, uh, uh, ik, zie Max, uh, ik, ik zie Max niet zijn contract uit tot 2028. Dat zie ik niet gaan gebeuren. Uh, zeker niet uh, zoals nu de onrust bij Hebbel is. Maar Max zie ik voorlopig ook niet uit de formule heen komen. Nee. Die, die, die, die wil er nog een paar jaar door. Wat ik wel zie gaan gebeuren... Uh, dat Max misschien in de toekomst... ook iets anders erbij gaat doen. En, uh, wat, en hij loopt... Ik vind het wel... dat hij heel veel praat over Le Mans. Voor, uh, Dat wil hij toch een keer gedaan hebben. Uh, en ook wel met andere uh, autosport... kijkt hij naar. Maar dat Max... Uh, uh, uiteindelijk, nou, voor 2028, voor, voor 2029 de Formule 1 gaat verlaten. Nee, dat zie ik niet gebeuren. Nee, maar een uh, vervroegde pensioen zit er wel in uh, voor Max uiteindelijk. Nou, bij Red Bull denk ik wel. Ik denk niet dat hij zijn contract bij Red Bull uitziet. Niet zoals het nu gaat. Niet met de rommel die ze hebben. Uh, ik, zie niet voor, ik zie volgend jaar gewoon voor Red Bull rijden. Maar het jaar daarna kan het best wel eens zijn dat het op een gegeven moment even helemaal anders gaat we zouden wachten. We zouden ja, wachten. Nee, zeker. Heb jij verder... Het een... is, ja? De enige die het weet is Max zelf. Ja, zo is het. Zo ah. is het gewoon. He? Reynolds, ik was even ja. nieuwsgierig. Waarschijnlijk heb je dat ook al meegekregen. Vorige week tijdens de Grand Prix van uh, Groot-Brittannië. Toen uh, sproken ze op een gegeven moment... Uh, ik kom even niet meer op zijn naam. Van uh, Top Gear, die presentator. Ja, uh, uh, Jamie Clarkson. Ja, dia. Ja. ja. Dat ze ja, over uh, oh. dat hij dat E3 niet naar uh, Maranello zou gaan, maar naar Oxfordshire. Ja, ja, nee, maar hij was een huis aan het zoeken in een andere richting. Ja. Ja, precies. Uh, nou, ja, Wat uh, zou hij daarmee bedoelen de... dan? Nou ja, dat wat, wat ben je aan het doen? doen? Dat is gewoon lekker in hemelvaar woont. Ja toch? Ja, ja, ja, ja. Nou, maar een collega die doet heel raar. Heb je een grote spinning of zo? Ja, er uh? komt ineens een beest hier al. Ja, een hele grote, heel groot beest. Zo. Nou. So. Wat voor beest is het ja, eigenlijk? Ik weet niet je? waar hij vandaan komt. Vleermuis? Nou, het lijkt er wel op. Oké, okay, nou lekker dan. Nou, dus. ik dacht in Zandwagen, is binnen hard, maar. Dat kan ook, nou, Slang, Goed, Ja, ik ben er weer. Goed, ben je er ja, okay. weer. Nou, Mooi. Ja. Ja. Nou, ja, dus, nou ja, dus dat wat betreft jouw vragen. Ja, ja. Dat al ja. was. Ja. Hij heeft volgens mij weinig van gehoord. Weinig gehoord, er ja. Zit de hele tijd <laughs> de beesten te volgen. <laughs> dus, nee, gaat lekker. Ja. Hey, dus, uh, tot slot, uh, Rendels, zullen we nog even kijken naar het uh, circuit dag van morgen? Voor de ja. mensen die uh, naar het circuit willen komen, naar de Summer Trophy. Ja, komen. Mooi weer. Leuke, leuke wedstrijden. Ik zou gewoon zeggen, gewoon acht uur op de tribune zitten. En gewoon lekker 6 uh, uur pas weer vanaf komen. En dan heb je een werelddag. Want het zijn hele mooie wedstrijden. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dat, dat gaan we zeker doen. Dankjewel voor uh, vandaag weer, uh, Randol. Ja, dankjewel, ja, dankjewel. Randol. En ik wens je heel veel uh, plezier uh, morgen ook nog uh, op het circuit. Ja, en als je gewoon zegt, ik ben die studio zat, kom je lekker gewoon langs. Oké, okay. nou ja, de, ja okay. misschien uh, Thomas, als je de spin van zich gaf uh, ja, ja, geslagen heeft. Ja. Heb je hem al of niet? Nee, ja, hij is weg. Hij is weg. Oké, okay, ja. ik weet niet waar die Dan is, maar ik hij heen is. ben mijn kant opgestuurd waarschijnlijk. Oké. Okay. Komt wel helemaal goed. Oké, okay, dankjewel Rendel. Ja. Hoi. Hoi. hoi.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 I'm okay. not Ja, die Rendel uh, zal wat denken, Thomas. Van, uh, waar zijn die jongens nou mee bezig? Ja. Maar echt uh, iets van een vleermuis uh, of ik zo. Ik zei uh, al dat ik uit de opvang kwam? Ja, hij uh, nee, zit ook in de opvang. En er hoorde Vleermuis bij natuurlijk. Nou, dus, geen uh, idee. Dat nee, toch, misschien toch. was het een Vleermuis, misschien ook niet. Misschien, niet. misschien een grote horner of uh, ja. geen Christine hoor. <laughs> Inkopperen. Ja, leuk. Ja. Nou, je hebt nog een bericht voor dat ze ja, naar want, ons collega. Want uh, Fred is ja, er weer? Ja, ja, ja. In de nacht van 1 mei vorig jaar uh, krijgt de meldkamer Noord-Holland een uh, 1 en 2 telefoontje van een beveiliger. Die vertelt namelijk dat man uh, met een man met hoge snelheid de parkeerplaats zo'n vakantiepark uh, verlaat. Ja, om de slagbomen heen, uh, daar is je half doorheen gereden... en uh, met een gestolen bestelbus van het bedrijf of van het vakantiepark. En het half uur daarna uh, voltrekt zich een wilde achtervolging... waarbij meerdere politieauto's uh, betrokken zijn. De bestuurder van de gestolen bus, die reest zeer gevaarlijk... en veel te hard natuurlijk, en rijdt meerdere keren in op politievoertuigen. Het OM uh, vindt poging tot zware mishandeling van vier politieagenten bewezen... en eist, eist uh, afgelopen donderdag... Uh, ja, twee jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf... plus twee jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. Zo, een behoorlijke straf, maar ook een behoorlijke misdaad... wat hij nou, hier dat gepleegd is, heeft natuurlijk. Is wel terecht, denk ik. Zeker. Dus dat was hem. Oké, okay, dankjewel. En uiteraard ook na te lezen op onze eigen ZFM-app. En mocht je hem nog niet hebben downloaden... dan nu in de Play Store, daar is hij beschikbaar. En anders zoek je hem gewoon even onder Radio Zandvoorts. En dan maak je een snel koppelingetje op je telefoon of uh, tablets... Of op uh, je laptop, het kan overal. En dan uh, vind je vanzelf uh, de app weer terug op uh, een van die toestellen. Zodra gaan we met Fred praten wat hij allemaal gaat doen... Uh, Zodra in Entertainment Feel. Hier is nog een lekkere dance van de Pointer Sisters. Hier is Onomatic.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 I'm up locked in a sugarcane My, My Ik weet zeker of die hier allemaal blijven staan, maar uh, ja. dat, heeft, uh, ja. dat heeft niks uh, met uh, beesten te maken of zo, uh, toch Fred? Nee, Nee, hè? Nee. nee. Ja, je weet het niet wat het nee, is, hè? Nee, precies. Zo'n zo Indische hoornaar. Of, ja, dat zou ook kunnen. Ja, daar moet je ook vooruit kijken. Dat is, ja, ja. Toch wel Helemaal waar. Nou, we houden het allemaal in de gaten. Hè. En, nou, jij ja, ja, ja, houden uh, de gaten, Wij zijn we zo weg, door. Ja. Mocht er weg, erop. Mocht er wat over te melden zijn, dan hoor je dat Fred zo dadelijk in uh, zijn uitzendingen buiten dat je dat beest in de gaten houdt. Uh, Fred, ja. heb je ook nog andere dingen natuurlijk uh, vanmiddag? ja. Uh, daar zitten we momenteel te wachten op Chris van der Straat. Uh, de de zanger uit Haarlem. Die ooit begonnen is ergens met een liedje in, uh, in uh, Torre Molinos, geloof ik. En uh, ja, dat uh, heeft zich uitgebreid. En, uh, ja. Nou ja, allemaal uh, keer de, ke de, ke de, de nummer nog van uh, koud nat kutweer. Nee, nee, <lacht> okay. nee, dat Dat zegt me <lacht> helemaal niks. Nou, kutweer ken ik wel, maar euh, <lacht> kutweer is er nou, wel. Van ja. Dat ja. Ja. En uh, ja, die komt dadelijk weer uh, eventjes zijn nieuwe single of tegenwoordig hier dan. De vrolijke volkszanger. Kijk, maar het is wel een mooie plek om uh, mee te beginnen in uh, Tormelinos. En ja, dan. Toch? Uh, Doorbreken verder, ja, heel goed. Ja, dat ja. is ook de uh, place to be, hè? Ja, voor Want, uh, heel ja, veel van die artiesten, artiesten en zo. In. Ja, ja daar, daar kan je beter nu zitten volgens mij. Ja, er ja, ja. zit ja. half Nederland ook uh, <laughs> <laughs> op dit moment. Wat ja. dat het slimme gedeelte daarvan. Ja, ja. ja. <laughs> <laughs> ja Voordat je hem inkopt, ja, daar zit ik ook hier. En we gaan nog bellen met Leon Moorman. Over zijn nieuwe single... Wat, wat, wat geen of zoiets. Wat ootigien? Wat geen? Wat ootigien. Oot, nou ja, ah, zo, dat, wat, zoiets wat, wat in ieder geval. Wat taal is dat? Ik denk dan, uh, Dialect dan, uh, is dat. Ja, ik, ik denk dat we uh, gewoon uh, onze collega Albert-Jan Vos eventjes uh, moeten bellen. <laughs> dat, dat, dat, dat denk ik ook. Is een beetje uh, uit uh, die buurt, uh, die ja. ja, ja, ja. Drent hebben we het dan over. Ja, ja Drent inderdaad. Ja. Uh, Herman van Dorn gaan we ook eventjes bellen over zijn nieuwe single Supermokkel. Oké, okay. dus ja, ja, ja, super ook, ook een leuke ja, titel. Ja, ja, precies. En uh, we gaan natuurlijk naar Henk Smit. En uh, ja, die gaan we ook eventjes bellen. En zijn single heet Toen ik jou zag. Kijk, kijk, kijk, kijk. kijk. Ja, toen, en, leuke uitzending. Ja, Toen ik jou zag. Dat was bij Thomas de eerste <laughs> beest op zijn arm. Zo. <laughs> ja, nou, hij zwerft nog steeds rond Thomas aan de onderkant. Ik slaap niet de hoor. Ik slaap niet, niet de dus. Maar goed. Ja, jij uh, zit niet aan de onderkant van je schoen toe. Ja, ja, nee. Uh, als ja. mensen als, als platen willen aanvragen, dat kan weer, hè Fred? Ja, www.zfmartisten.nl. Zfmartisten.nl. Ja, Daar vind je het, het wel. Ja. Oké, okay, nou, kan je een plaat aanvragen, Thomas? Ja, ga gelijk naar ja, in, uh, in uh, een Als je, als je, als je ja, terug gaat in de tijd, oh, dan, dan krijgen we zelf Yves oh, Beerenze. Ja, daar is zijn eigen Yves. De tijd die vloog, we droomden van later, maar verloor je uit het oog.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 En waren jong Soms dingen gedaan wat eigenlijk niet kon Oh, de mooiste momenten, niet was te gek We En als ik terugkom in de tijd... Dan wat, zit er, ja Gewoon, dan gaan we allerlei dingen herbeleven. Oh. Daar ga ik niet alles over vertellen nou, dat krijg Thomas. Ik met, met trauma weer van het dier. Ja, nee, ja je bent deze. nog steeds aan het zoeken. hè? Ja. Dus, nou ja, zometeen Freds met Entertainment for You. En wij zijn er volgende week weer met Sanford op zaterdag. Mag jij ook weer, hè, geloof ik. Is dat zo? Ja, volgens mij wel, maar... Oh. Moet ik even in de agenda kijken. Ja. Maar volgens mij zit je volgende week ook weer. Dan, uh, dan weet je dat bij deze. Oh. Fred, heel veel plezier. En uh, 20 juli, dan hebben we een Amsterdamse avond uh, hier in Sonsfoort. En wie hoort daarbij? Nou, natuurlijk. André Haase Senior. Noem hem gewoon eventjes. Tot volgende week. En, uh, tot volgende week. een van zijn grootste hits. Dat is deze die we gaan draaien. Met bloed, zweet en tranen. Je ja, hebt het goed gedaan.